Weer Dijkers met het NOS Journaal. Bondskanselier Scholz maakt zich zorgen over de opkomst van extreem rechts in Duitsland. Er duiken voortdurend nieuwe berichten op over neonaties en hun duistere netwerken, zegt Scholz. Volgens hem leidt de opkomst van rechtse populisten tot angst en haatzaaien. Scholz zei dat in een videoboodschap, de herdenking van de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz, vandaag 79 jaar geleden.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 Gebruikers van Marktplaats en het, maken zich daar zorgen over... maar de bedrijven denken niet dat er voor de gewone gebruikers veel verandert. De Belarusische tennister Sabalenka heeft voor het tweede jaar op rij... de Australian Open gewonnen. In Melbourne versloeg ze de Chinese Zheng met 6-3 en 6-2. Enkele uren eerder won rolstoeltennister Diede de Groot het toernooi voor de zesde keer. Ze was in twee sets te sterk voor de Japanse Yui Kamichi... Het was de grootst 21ste Grand Slam zegen, Dat is een evenaring van het record van Esther Vergeer. Het weer droog met zon en sluierwolken. Het wordt een graad of 7. Ook morgen de hele dag droog en met 8 tot 12 graden vrij zacht. Dit was het NNWS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 ze gaan naar taart en bad die out chef Ik Mama zegt dat er man en oude zij, bij slimmer is. En dan roept zij uit, nou kinderzee ze is hier zo fris. Ze plaatst deelt tilt met brede sfeer haar je op van Maar potlo roep ze geel.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 die op, uh, aan het trainen zijn... die zijn zelfs zes, zeven, acht jaar. Ja. Dus ja, die lichaamtjes hebben heel veel te lijden daarvoor. Maar ja, het is mooi en zierlijk om te zien...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 En uh, ik was dus op het SIOS niet zoals hij op het SIOS gezeten heeft. Maar ik volgde cursussen van het KNGV. En oh, voor mij Gums, juist. Ja. En als ik dat diploma zou halen, mocht ik verenigingen les gaan geven. Maar ja, dat is ook een beetje in het verschiet geraakt door Willem. En, uh, maar we hebben daar heerlijke tijden gehad. En uh, ja, uiteindelijk uh, zijn we toch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 Dan gebeurt er wel eens wat. Ja. De een had zijn radio wel eens te hard. En de ja. ander had wel eens ruzie met zijn vrouw. Of de vrouw met de man. Ja, dan uh, werd er wel eens op de deur geklopt. Of op de tent ge ge gerammeld. Hou jullie nou eens even je koppen dichter weg. Op Z'Amsterdam's ook. En, uh, nou ja, dan mocht er ook wel eens een keer de slag vallen. Maar dat was noemerswaardig. Maar je was echt dus ook op de camping sociaal werker. Ja, dat uh, kon uh, je met, wel stellen. Mensen met problemen die kwamen naar Tante ook wel, Ati. Die kwamen naar tante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 Wonder in het bellen van journalen uit de zee. Ze kenden alles van de vissen, van de school in Kabeljauw. Zie liep ten einde.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 En ik ben een Rotterdamse, dus ja, dat, uh, dat was... Je bent wel eens... toch niet voor Feyenoord, hè? Ik ben inderdaad voor Feyenoord. Ja, dat is fout. Dat is fout. <laughs> nou, dat was thuis ook het geval, hoor. Ah, okay. Want ik, had, ik heb dus drie zonen. Ja. En toen die dus nog uh, allemaal thuis waren... en er was en dan pa erbij...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 Want kinderen bij de Amsterdammers is alles. Hè? Dat, daar moet je niet aankomen en die staan op de eerste plaats. Ik zei, nou, dan doen we dat zo. Dan gaan we daar een hele grote sportdag voor houden. En met allerlei spelletjes en doen. En nou ja, dan moeten we wel, als we leuke prijsjes willen kopen voor ze. Moeten we een yes. verloting gaan houden. Ja. En daar begonnen we dus, dat speelde zich, als ik even de tussendoor mag.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 Niet met volle teuggen, ze kries dan op de kroeg. Dromen in de ruinen, een feest tot de mode vroeg. Ja, ja, ja, ganda's van de gril, met flesjes chardonnay, en hou maar jou op zampoor, waarom aan de zee? Ongoed. Ik zeg iemand gedag Ik weet wie zit mijn Hoort dus in het woord Hier is het allemaal Waarom aan de zee, ik gemiet met volle keugel, ze dan op de kroeg. De in het huilen, het feest op modderbroek. Ja, ja, het gril, een flesje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 En in tweeënhalve dag hebben wij 120 caravans overgebracht naar het Roggeveld. Toen moest ook de kabelloos worden afgebroken. Hè? De kabelloos werd ook. Toen alles dus leeg was, werd de kabelloos afgebroken. Het zwembad verdween. De duimpan, ja. De verdween ook. Want dat is ook bijgetrokken wat ja. nu uh, Center Parks is. En. Uh,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 banknummers, gyro-nummers... waar ze het mee konden uh, overmaken. Maar ja, dat had je toen nog niet. Nee. enkeling had natuurlijk wel een bank- of een gyro-nummer. Maar de doorsnee had dat nog niet. Dus wij hadden wel eens... onder onze matras... zo'n uh, 100.000 guldens toen nog liggen. En ligt die dan rustig? Nou ja, rustig. Uh, het geweertje was er weer...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 Ik moet u even vertellen, dames en heren. Ik woon namelijk op Zandvoort, moet u weten. En met de paasdagen waren er al een heleboel mensen met vakantie. Hè? Toen moest ik aan mijn eigen vakantie denken. Als u eens met vakantie gaat, dames en heren, dan moet u eens doen wat wij thuis gedaan hebben. We hebben het zo leuk gehad, zeg. Wij zijn van het jaar zijn we naar Tirol geweest. Hè? En toen hebben we meegenomen een tent. Dat heb ik jullie nooit verteld, hè. Ja, hebben we een tent meegenomen, zo'n klein tentje. Maar dat is lekker, zeg. Dat is zoiets lekkers, hè. Het is even anders, hoor, dat moet ik erbij zeggen, hè. Maar het is heerlijk, hè. Ik mag wel zeggen, we zijn niet uit de tent geweest. Zo leuk hebben we het gehad, hè. Wat is dat zalig, zeg. We zaten midden in, in, in Tirol, In Tirool, hè. Maar wat is dat lekker, zeg. En, en hoe je uit zo'n tent komt na een paar weken. Nou ja, dat is niet... Je bent een andere mens, gewoon, hè. En als je dan daar zo zit in zo'n tent en, en je kijkt naar de natuur, mensen, daar gaat een ontroering vanuit. Ik heb daar momenten gehad dat ik in die tent zat en dat ik dacht. Dat ik dacht, dat zag ik niet. Even. Als ik, als ik nu nog aan die tent denk. Ik, ik, ik was vol in die tent, gelooft u me? Ik heb in geen jaren zo'n volle tent gehad als daarin. En wat, wat mij het meeste ontroerde, dat was als ik uit de tent kon kruipen. Hè. Want lopen kon niet, hè. je moest kruipen. Hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan kroop ik door het dal, hè. Heerlijk. We hadden één dalletje, dat, dat was ons dalletje, mag ik wel zeggen. Dat was niemand, hè? Echt zo'n niemand dalletje was dat. Hè? Ja, er liepen een paar geiten, dat was ook alles, hè? Van die heerlijke onschuldige geiten. Met nog zo'n extra ding eronder, weet je wel. Heerlijk, heerlijk. Al die geiten, hè. De een was nog een grotere geit dan de andere. Maar zat er een oude herder, die zat er met te breien. Zo'n geiten breien, weet je wel. Het was zo heerlijk, hè. En dan stond ik boven op de berg en dan woof ik zo, hè. En, met, en mijn vrouw die wief ook zo, hè. En mijn tante die woef en alles wat, hè. Oh, mensen, wat lekker. Doet u dat eens, dus, zeg. Als u nou eens met vakantie gaat, dames en heren, neem eens een tent mee. Het is zo lekker. En weet u wat ook zo heerlijk is? Als je thuis komt, hè. Als je dan terugkomt, zeg. En je gaat dan zo je huis binnen en je gaat dan zitten in zo'n zo grote stoel, hè. Ja, maar dat is lekker. Oh, heerlijk. Dan hoef je niet meer in die rot te liggen. Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie en wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben? Kom dan naar Slavit Soedar op de Grote Krocht. Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres voor al uw elektrische apparaten. Slavit Soedar levert en installeert al keukeninbouwapparatuur. In onze nieuwe winkel bent u ook van harte welkom voor reparatie en onderhoud. Gastrinde 6 tot Gastrinde Rief, trok nog. in Zandvoort. Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.